Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in Vleefdol op de A6 hebben beschoten. Ze werden vrijdag aangehouden en zijn vandaag weer vrijgelaten... maar ze blijven verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. De drie mannen zouden vrijdag zijn gesignaleerd met luchtdrukgeweren op de A6 bij Almere. Daar sneuvelde vrijdagmiddag een zijruit van een auto. Op verschillende plaatsen in de wereld worden de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Naast de herdenkingen in Amerika was er een plechtigheid in de kloosterkerk in Den Haag. In een toespraak had premier Rutte het over de 42-jarige Ingeborg, Ingeborg Larrabee, het enige Nederlandse slachtoffer van de aanslag op de Twin Towers. Rutte zei in het Engels dat de aanslagen niet alleen Amerika raakten, maar de hele wereld. In een vakantieoord aan de kust van Kenia is een Brits echtpaar overvallen. De man is doodgeschoten en zijn vrouw is ontvoerd, zegt een Britse diplomaat. Het gebeurde in een vakantiepark bij de grens met Somalië. Mogelijk zijn de daders Somalische criminelen. In de Golf van Aden is een Frans zeilers echtpaar het slachtoffer geworden van piraterij. Hun katamaran werd donderdag leeg aangetroffen. Gisteren wist de Spaanse marine de vrouw te bevrijden uit een piratenbootje. Vandaag werd duidelijk dat haar man bij de overval door de piraten is gedood. De Brit Simon Dyson heeft voor de derde keer de KLM Open gewonnen, het belangrijkste Nederlandse golftoernooi. Hij bleef in de slotron op de Hilversumse Golfclub zijn landgenoot David Lin één slag voor. Beste Nederlander was Joost Luiten op de gedeelde zesde plaats. In de Eredivisie Voetbal heeft PSV in zijn uitwedstrijd tegen VVV Venlo punten laten liggen. Het werd 3-3. Feyenoord won zijn uitwedstrijd tegen NAC Breda wel met 3-1. En Herenveen won thuis met 3-0 van FC Groningen. Het weer veel bewolking met buien, mogelijk met een klap onweer. Vanavond klaart het vanuit het westen op. Morgen eerst droog met wat zon, later bewolkt en regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. In cirkel.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 dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A2 Den Bos Utrecht tussen Afrit Everdingen en Knooppunt Everdingen 5 kilometer. De weg is dicht en pas waarschijnlijk om een uur of 7 weer open. Dat heeft te maken met een autobrand. Op de A2 Utrecht Den Bos ook een ongeluk tussen Viaan en de Afrit Everdingen 6 kilometer. Daar is de rechte rijstrook nog even dicht. Omrijden kan via de A27. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen knopend Beverwijk en het Rotterpolderplein 8 kilometer. De weg is daar weer vrij. De A10 Noord tussen oost en Wervende en de 2 kilometer richting Den Haag. En de A27 Utrecht-Breda tussen knopend Everdingen en Lexmond 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. No se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses, mejor que las mujeres. Vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que... Daag je en te daña, Ik Hey!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 10 september, dus uh, okay. ja, dat was wel leuk. We vandaag een nieuwe, we hebben dus keer 7 deelnemers. En het uh, ziet er allemaal uh, heel erg leuk uit te stellen. Ik vind dat het vanavond een tikje drukker gaat worden. Het was vorige week ook nog heel erg druk. En uh, deze week uh, gaat het nog drukker worden aan de mailtjes op Facebook. Hij en natuurlijk alle andere sociale media. Okay. Uh, we zien toch wel een beetje wie er vanavond gaat komen, wie er niet kan komen. En uh, ja, dat ziet er wel goed uit voor komende avond. Wat, hoe ziet zijn avond er nou uit? Wat, wat voor artiesten treden erop? Alleen maar Nederlandstalig maar ook, of, of ook Engelstalig? Nee, Nederlands Engelstalig. Engelstalig talig, je nog Frans zingen, je mag Duits zingen, je mag, Thuizien, je mag okay. vlager zingen. Het maakt allemaal niet uit. Nog mag zelfs in een duo vorm misschien. Dus, dat uh, was in Zandvoort niet en uh, hier in, uh, in Kassenheim uh, hebben we daarvoor besloten om dat wel te doen. Maar in ieder geval, er uh, ja, komt natuurlijk eerst weer je voorbereiding. We, hoe, doen we onze, hoe doen we onze voorbereiding bij de hond onder de auto? Uh,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 Het geluid. En uh, vechten, natuurlijk. Dat geluid voor hun talent is echt heel erg belangrijk. Want het zijn toch jongens en meisjes die, of, uh, en ouderen ook zelf uh, die het heel erg serieus moet nemen. Ja, uh, Die mensen hebben gewoon. Uh, de meeste talenten die meedoen, die hebben ook echt talent. Oké. Okay. En af en toe zit er wel een vlam erop bij die absoluut kan zingen. En die het <toss> boekje: ik, ik, ik gooi je schoonmoeder uit. Het ik wil namen horen, ik wil namen horen. Je wil namen horen? Um,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 nu XL. En uh, ik heb vandaag uh, gesproken met XL en uh, vanaf oktober zal de talentenjacht in Zandvoort ook plaats gaan vinden. En dat is de talenten, of talent of de voice. Okay. komt dus ook uh, naar Zandvoort. Maar dat gaat in uh, dit discussie naar je talent of de voice uh, gewoon. En wij gaan dan ook in Zandvoort krijgen talent of de voice XL. En waarom? uit Het bedrijf uit XL natuurlijk. Yeah. Maar ook uh, omdat het uh, een stuk groter is. Er zijn wat meer voorronders, Dus er grotere halve finale. En natuurlijk die knallende nou, Met een hele mooie hoofdprijs, een single opname Oké, okay. dus, uh, dus het gaat plaatsvinden in oktober Kan ja, je daar even opgeven? Oktober. Je kan jou opgeven via info.onair.street.net.nl Maar wacht even gewoon de promotie af Want dan worden de prijzen ook bekendgemaakt En uh, ja, ga zo maar door hè Oké okay. Ja, leuk Ja, veel dus plezier in de komende tijd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 En daarna, en daarna is het gewoon uh, eventjes nog rust, want uh, we hebben natuurlijk ook Jesse uh, binnenkort uh, in Zassenheim staan. Oké. Okay. En uh, ja, dus het wordt hartstikke druk. Nou, te gek. Fijne avond. En uh, nou ja, ik spreek je aanstaande vrijdag, want dan gaat Roy trouwen. Hey. Zit je zit je hele leven vast, jongen? Ja. Of moet ik die grappen nu niet gaan maken? Vast zit ik niet. Dus. <laughs> mevrouw, nee. mijn uh, vrouw, waar ik wel heel veel van hou. Oké, okay, helemaal goed. Hey Roy, dankjewel. Oké, okay, Rudy. Spreek je. I think of when je. together. Like when you